De oudere Wim Kok, die voor het kapitalisme lijkt te hebben gekozen. Uh, werd uh, vervolgens uh, ING-commissaris. Uh, en daar ging hij akkoord met enorme uh, uh, loonsverhogingen, uh, bonussen. Uh, bijvoorbeeld de topman van de ING, uh, Tielman. Die uh, kreeg binnen drie jaar een verhoging van 399.000 euro naar ruim 2 miljoen. Een stijging van meer dan 500 procent, becijferen.